And when the night gets so cold When I can't sleep Again you come to me Be Laatste keer met magie in je radio. Al zijn de Elsplaat, natuurlijk, we zullen hem nog wel eens een keertje tegenkomen in de normale programmering. natuurlijk. De Elsplaat voor deze week was dat: Amerika en You Can Do Magic. Een heel fake weekend lekker uit. Een heel weekend De koek is in de borden, de koek in de Welkom vrienden van de radio en natuurlijk vrienden van Radio Els en de Ava Show. Het is vandaag alweer vrijdag 7 februari van het jaar 2020. En dat betekent natuurlijk dat voor de meesten van ons het weekend is begonnen. Ja, voor mij vanmorgen vroeg al en uh, ter laatste tijd ben ik vaak om, uh, om een uur of vier ben ik gewoon al wakker. Maar ja, we gaan ook vroeg te bedden, hè? in de bedstees of dat heet. Ja, dat heb je met oude mannetjes, hè? die gaan vroeg naar bed en die zijn dan ook weer vroeg uit. En uh, dan kan je alles lekker op je gemakje doen als je toch de vrijdag ook al vrij bent. Hè? Op je gemakje je ontbijtje klaarmaken en zo. Op je gemakje een beetje wassen en poedelen. Afijn, je kent dat allemaal wel. En voor je het weet is het gewoon uh, de dag gewoon alweer om. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Het gaat dan zo hard. Dan zijn we een beetje aan het uh, snuffelen op de beurs. En af en toe kijken we een beetje of we wat kunnen verdienen met uh, wat aandeeltjes in en verkopen. Nou, vandaag was helemaal pet. Ik moet vanavond dus droog brood eten om mijn verlies een beetje weg te werken. Maar goed, wat gaan we doen vanavond? Deze laatste dag van deze week, deze werkdag althans. We hebben natuurlijk muziek, dus ik zal er zo meteen even een opstelling van geven. We hebben wat nieuwsfeitjes voor je, we hebben een weerbericht, we hebben het tv-programma van het programma. En ook nog een sportoverzicht wat er allemaal op de Nederlandse voetbalvelden gaat gebeuren dit weekend. De muziek dan, die komt van Udo Jurgens, van de Monkeys, van Lou en de Hollywood Bananas. <laughs> ja, zie je ze allemaal zo eten. Erik Beurden, Earth and Fire, Bos, Keks, Sweepers, Greenfield en Cook. Alweer, ja, alweer. Selector Us, Human League. Maar we beginnen natuurlijk met de plaat van 50 jaar geleden, uit 1970. Hier zie je dus soulful dynamics en het prachtige plaatje Mademoiselle Ninette. Goedenavond. Goedenavond. My last holiday, I took a trip Een heerlijke dag was het vandaag, he, qua kwam weer jongen, jongen, jongen, het zonnetje scheen volop. Ik heb zelfs mijn zonnescherm laten zakken vandaag. Ja, dat is voor het eerst geweest hoor, dit jaar. Ja, het was echt fantastisch weer. Alleen door omstandigheden moesten ondergetekende meer binnenblijven. Maar dat is weer een ander verhaal. Zal ik je niet mee vermoeien. Maar als ik zo uit het raam keek. Jongen, jongen, jongen, jongen. Als hij vrij was, ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt natuurlijk. Want uh, je moet gewoon die kansen nemen hoor. Want voor je het weet is het gewoon weer een beetje storm weer. hebben we straks nog een heel uh, nieuws itemtje over. Want uh, er komt wat aan hoor van het weekend. Meer dan twintig mensen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag zeker zes uur lang vastgezeten in de lift boven in de Euromast in Rotterdam. Rond half vijf vannacht zijn ze uit de glazen lift bevrijd. Als gevolg van een storing ging de ronddraaiende lift, waarvanuit je kunt uitkijken op Rotterdam, niet meer naar beneden. Rond middernacht moest het personeel van de uitkijktoren de hulpdiensten inschakelen. Uiteindelijk lukte het de monteurs na enkele uren om de lift handmatig naar beneden te krijgen. Een woordvoerder van de brandweer vertelt aan RTV Rijmond dat de inzittenden van de lift het vooral koud hebben gehad. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de oorzaak van de storing. En tot die tijd kun je niet de euromast in. Nee. Dus als je daar plannen voor had, dan kan je dat even vergeten. Ze moeten natuurlijk eerst even opzoeken hoe dat komt dat die lift opeens zomaar vast staat. Dan heb je natuurlijk wel heel de nacht een prachtig uh, uitzicht gehad over de... Rotterdamse binnenstad en dergelijke met al die lichtjes natuurlijk. Radio Els. Ferry den Hartog. Zoals kun je natuurlijk luisteren via het wereldwijde web in stereo, hi-fi kwaliteit. En natuurlijk gewoon heerlijk op die ouderwetse middengolf uit het oosten van het land. De middengolfzender van Jan Chicago, die bestrijkt ook zelfs een heel groot deel van Duitsland. Die snapt er natuurlijk allemaal niks van wat ik hier aan het vertellen ben. Maar het zal mij een zorg zijn. Ik hoop dat ze de muziek natuurlijk een beetje kan waarderen. Human League hoor je? Don't You Want Me, uit 1982. Een beetje water, een beetje sop... Dit is de Afwasshow. Muziek in de lucht. Nou, dat zit het hier 24 uur per dag. We raden wel als de beste Golden Oldies uit de jaren 60 en 70. En sinds kort uh, zitten daar ook zelfs plaatjes bij uit de jaren 50. Hè? Ja. Wat is dat heerlijk om terug te horen. Je hoorde us uit 1974 met Music in the Air. Weet je wat er ook in de lucht zit? Een storm. Want storm Clara, uh, Chiara gaat zondag mogelijk windvlagen van 140 km per uur veroorzaken. Dat zijn uithalen van orkaankracht. De storm bereikt naar verwachting aan het einde van de middag of begin van de avond zijn hoogtepunt op zondag. Vooral de kustgebieden krijgen te maken met dit zeer onstuimige weer. Maar ook in het binnenland kunnen windstoten tot 120 km per uur voorkomen. En dat zegt meteoroloog Diana Woei. Ja, ja, wat een toepasselijke naam. Het KNMI kondigt naar verwachting code oranje af voor zondag. In de loop van de ochtend gaat de wind toenemen. Aan het einde van de ochtend is er dan waarschijnlijk al sprake van een storm die in het noordwestelijk kustgebied woedt. Daarna krijgen we ook de rest van Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland te maken met een zware storm met mogelijk windkracht 10. In het binnenland is sprake van windkracht 7 à 8. Nou, dat valt nog, nog wel mee daar. In de eerste helft van de dag waait de wind voornamelijk uit het zuidwesten. Daarna draait hij iets en komt de wind uit het zuiden tot zuidwesten. Dat lijkt een onbeduidende verandering, maar juist die kleine draaiing leidt er volgens uh, woei op dat de wind kort, kortstondig zeer veel gaat toenemen in het tweede deel van de dag. Op dat moment zijn windstoten tot 40 kilo, 140 km per uur mogelijk aan de kust. En dat is uitzonderlijk voor Nederland. Al dus de weervrouwen Diana. Hoi. Oh, dit is, uh, oh, ik ben op de radio en zij ook Selector uit 1980. En het heet allemaal On My Radio. Goedenavond, je luistert naar de Avasio. zo Hier bij ons in de Overseel op Radio Els. En uh, ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt. Misschien zit je wel aan de warme hap. Dan wens we je weer natuurlijk smakelijk eten. Wij hebben het hier vandaag moeten doen met een tosti Want Els had helemaal geen zin om te koken. Nee, die is vandaag erg in een luie bui. Ik hoop dat ik straks in ieder geval mijn thee met rum nog krijg. Die hoort selector op mijn radio uit 1980 en dit komt uit 1972. En vind ik heerlijk, Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Greenfield de Koek, don't me loose day that we share Gisteren hoor je het plaatje, of uh, dit plaatje niet, maar hoor je die, die jongens natuurlijk ook al met Easy Boy. En dit kwam een beetje uit hetzelfde tijdvak, 1972, Greenfield en Cook en Don't Turn Me Loose. En uh, dat, als ik het plaatje had, moet ik altijd denken aan vroeger. Toen was ik inderdaad een jaar of twaalf toen het plaatje uitkwam. En het was een van mijn eerste singeltjes die ik kocht. Ja. Wat kostte het toen? 2,95 euro. <lacht> Zoiets een singeltje. Ja, nou ja, dat was destijds natuurlijk best wel een hoop geld hoor. Ja, ja. Jules Deelder overleed een week nadat journalist Anton Slotboom het manuscript van zijn biografie had ingeleverd. De schrijver besloot verder te werken aan het boek over de Rotterdamse dichter en nachtburgemeester en het als, en later alsnog uit te brengen. Op 19 december, de dag dat bekend werd dat Deelder was overleden, kreeg Slotboom een telefoontje met de treurige nieuws. Ik was geschokt, vertelt de journalist. Met het schrijven was ik al klaar, maar ik besloot meteen ik ga weer aan de slag. Want dit boek was al een eerbetoon, maar na zijn dood moest dat nog nadrukkelijker worden. In de zin van het leven ben je zelf wordt aan de hand van archieven en interviews met onder andere Hugo Borst en Bart Chabot het leven van de Rotterdammer gereconstrueerd. In het boek wordt beschreven hoe Deelder in de jaren 60 doorbrak na een optreden in Amsterdam-Karree en hoe hij daarna bekend werd als dichter en nachtburgemeester van Rotterdam. Het boek werd aangekondigd en gemaakt toen Deelder nog leefde. Het wordt uitgebracht op 19 februari. Misschien toch wel een, een leuk iets om te hebben, zo'n boek van Jules Deelder. Hier zijn de Sweepers. Met de Harlem Song. 7, dus we zijn een beetje vroeg met het volgende item in de show, weet je nog wel, Yo, de, de Sweepers met de Haarlem song uit 1973. Bam bam bam, daar gaat ie weer. Ja, Els lekker zet aan. Ik heb een extra grote mok met thee gehad. Ik hoop dat de rum dan ook een beetje meer is als anders. Ja, volgens Els wel, omdat het vrijdag is. Nou ja, vooruit, dan mag het ook wel natuurlijk, hè. <laughs> dus we moeten maar afwachten hoe het tweede deel van dit programma gaat. Voorlopig gaan we ons eerst eens even bezighouden met het verleden. Wat er allemaal gebeurde deze dag in het verleden. Het is vandaag 7 februari en dat is de 38ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 328... Vandaag trouwde de koningin Wilhelmina in 1901, uiteraard met prins Hendrik. En daarbij wordt de gouden koets voor het eerst gebruikt. Jawel, hij is nu in restauratie geloof ik hè, dat duurt dan ook onderhand weer 100 jaar, maar goed. En in 1904 vandaag brandt een groot deel van de Amerikaanse stad Baltimore af. En in 1908 wordt de kiel gelegd op de Rijksmarinewerf van het panzerschip De Zeven Provinciën. Ja, wie kent hem niet hè? Het monsterproces begint vandaag in 2005 tegen de Hofstadgroep en Gent introduceert vandaag gratis nachtbussen in 2003. 1992 was de allereerste aflevering van Bashi en adrian serie De Geheimzinnige Opdracht. Ik hoop dat ze er inmiddels al een beetje uit zijn natuurlijk. En Shocking Blue heeft de eerste Nederlandse nummer 1-hit in de Verenigde Staten met Venus. En dat was natuurlijk allemaal in 1970. 50 jaar geleden had ik ook als plaat kunnen kiezen, natuurlijk. Maar goed, ik zie het nu pas. En vandaag werd in 1992 het Verdrag van Maastricht ondertekend. En dat ging allemaal natuurlijk over de Europese Unie. En daar denkt iedereen het zijne van. In 1550 wordt dan paus Julius III als paus gekozen en in 1912 wint Koen de Koning de tweede Elfstedentocht in 11 uur en 40 minuten met een gemiddelde snelheid van 16,58 km per uur. Dat was in die tijd best wel vrij snel hoor. De Nederlandse autofabriek DAF introduceert vandaag in 1958 de Persona-auto met het pintere Pookje. Ja, dat was toch dat koekblikje, die DAF? Ja, dat volgens mij wel, ik ben niet zo'n autokenner. We gaan even naar de weersextremen toe uit het verleden. Vandaag in 1942 hadden we de laagste etmaal gemiddelde temperatuur van min 10, graden. De hoogste etmaal gemiddelde temperatuur vinden we in 1990, 12,2 graden. De laagste minimumtemperatuur wederom in 1942, min 13,3 graden. En de hoogste maximumtemperatuur was ook al in 1990, 14,7 graden. Het zonnetje scheent het langst in 1935 8,6 uur en de langste neerslagduur was in 1972 11,7 uur. En dan gaan we hier lekker naar het tweeleuk toe en dat vind ik een prachtig hoor. Bob's keks, gaan we naar luisteren. What can I say in the Lido Shuffle. Tweeluik, nu, nu, nu. nu. Just fall Radio Els gaat terug in de tijd. De muziek heeft deze man. En daarom is het er twee leuk like voor vandaag. Even borst in het zonnetje gezet vandaag op deze vrijdag 7 februari 2020. Jorda uit 1977 Allebei de platen komen uit dat jaar. What can I say? En Lido Shuffle. En dan is het zo om 6 over half 7 tijd voor de nieuwe Elsplaats. Dit is de Elsplaats van deze week. Heerlijke nieuwe Elspraat voor de aankomende week. En dan ga je hem horen maandag tot en met uh, vrijdag in de ava natuurlijk. En ook tijdens de non-stop komen ze uh, elke dag een aantal keren voorbij. Uit en Fire 1972 en Memories. Weerberief, weerberief. Zo, dan gaan wij eens even kijken wat het weerbericht gaat doen. <laughs> wat het weer gaat doen, wat het weerbericht gaat doen, dat weet ik wel. want Als ik het uitgelezen heb, gaat het de papierbak in. Het was vandaag zonnig en droog. In het noordoosten is nog uh, wat bewolking aanwezig, maar die is weggetrokken in de afgelopen uren. De maxima die liep uiteen van 7 graden in het uiterste noorden tot lokaal 10 graden in het zuiden. Er stond een matige langs de kust en op het IJsselmeer later mogelijk vrij krachtige zuidoostenwind... Vanavond draait de wind naar zuid en neemt het in het Waddengebied toe naar krachtig 6. Windkracht 6. ja, het gaat al een beetje beginnen, hè, die storm. In de nacht na zaterdag toe raakt het vanuit het zuidwesten uit overal bewolkt... maar blijft het op de meeste plaatsen wel droog. De minima die liggen tussen de 1 graad in het oosten en het noordoosten 5 graden. Er staat een matige aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. In het Waddengebied is de wind wederom krachtig, windkracht 6. Zaterdagochtend wordt de bewolking in het westen dikker en dikker. En aan het einde van de ochtend valt daar af en toe regen. Dit gebied met het regen beweegt oostwaarts en verlaat halverwege de avond het oosten. Opklaringen breiden zich uit in de avond oostwaarts over het land uit. Ik snap u het nog, ik niet. De maximaal loop uiteen van 8 graden in het westen tot 12 graden lokaal in het zuidoosten. De wind draait in de ochtend naar zuidwest en is matig aan zee en op het IJsselmeer is nog vrij krachtig. In de avond neemt de wind langs de noordwestkust toe naar krachtig. En dan gaat het zondag natuurlijk stormen, maar daar hebben we hier alles al over gehoord in het eerste gedeelte van dit programma. Dan even de rapportcijfers voor de diverse activiteiten. Het barbecue weer een 2. het fietsen een vijf, golf weer een vier, vissen een 7. En zeer verrassend, het wandelweer van meneer Hans Bank krijgt zeg slechts een vijf. En met joontjes al op, Een je nagaan hoe lang dat, uh, uh, dit uh, duurde, dit weerbericht, ja, ja, ja. We gaan maar even terug naar toen we nog jong waren. Ja, heerlijke 60s plaat is dit hoor. Ongelofelijk. Eric Burden en de animals. When I was young hier bij Radio Els in de AFWA-show. Het is uh, 12 over half 7. The rooms were so much colder than. My father was a soldier then.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 Fe was so much stronger than I believed in fellow man, en ik was zo much older than ik was jong. Wat ik was blijft een paar zeer opmerkelijke platen gemaakt hoor. Ja, ja ja. Erik Beurden en de Animals. Zo heeft hij ook een plaat met speel de wijn. Dat, dat begint zo heel raar. En, uh, ik zal hem eens een keer opzoeken voor je. Misschien volgende week al. Dat, dat klinkt gewoon ontzettend leuk. Boudewijn de Groot die is inmiddels 75 jaar oud. Die eerder die liet, die liet weten na zijn komende tour met vreemde kostgangers. Dat is een gelegenheidsformatie. Die vormt hij met Henny Vrienden en George Kooijmans. Niet meer op het podium te willen staan. Hij zegt dat hij steeds meer last heeft van zenuwen. Dit heeft mede uh, geleid tot dit besluit, vertelde de, zong, de zanger Donderdag in de Wereld draait door. De Rum gaat zijn werk doen, hoor je net. De Groot vertelde in het programma dat het optreden hem steeds meer moeite kost nu hij ouder wordt en dat hij ook heel veel last heeft van stress en zenuwen. Vooral wanneer hij weer op tour gaat, merkt hij dit, zegt de zanger. Dan krijg ik last van slapeloze nachten en heb ik zenuwen. En dat had ik vroeger nooit, wanneer hij was jong. <laughs> ja. Ook televisieoptreden zitten er volgens de Groot niet meer in. Het optreden dat hij met vrienden en kooimans donderdag gaf in de talkshow van Matthijs van Nieuwkerk was zijn laatste. De Groot, bekend van de nummers als Avond, zei wel door te gaan met schrijven van muziek. Wat mij betreft schrijf ik een liedje en dan is het klaar. De vreemde kostgangers gaan in het voorjaar voor de laatste keer uh, op uh, showreeks. En sluiten dan af op 15 mei. Ja, nou ja. dit ja, was 75. Respect de avond leeftijd om te stoppen hoor. Uh, deze man was nog niet gestopt. Nee, 1979. Misschien inmiddels nu wel natuurlijk. Lou en de Hollywood Bananas en Kingston. Kingston. Ik ben Eruit, die, <laughs> Niet zo gek, ze heeten ook de Hollywood Bananas. En dan zie je allemaal van die meisjes in die uh, korte rokjes. <laughs> ja, ik mag het altijd wel graag zien. 1979, Kingston, Kingston. Ja, leuk om te horen. Zeg weet je wat we gaan doen. We gaan eens even kijken wat er op de voetbalvel in de Eredivisie te beleven is dit weekend. Vanavond begint om 8 uur Herakles Almelo tegen Fortuna Sittard. En morgen hebben we de volgende wedstrijd om half 7. FC Groningen tegen Vitesse, want is dat klein uitgetypt, dat moet echt groter hoor. PSV die neemt het op, ook om, uh, nee, om kwart voor acht tegen Willem II. FC Heerenveen begint op hetzelfde tijdstip tegen VVV Venlo. En Pek Zwolle komt op bezoek bij RKC Waalwijk en dat begint om kwart voor negen. En dan hebben we op zondag de resterende vier wedstrijden. FC Utrecht ontvangt Ajax om kwart over twaalf. Sparta-Rotterdam neemt het op tegen Den Haag. ADO is dat hè? om half drie. Eveneens om half drie begint de wedstrijd AZ tegen Feyenoord. Dat mag je toch eigenlijk ook wel een beetje een topper noemen natuurlijk. En FC Emmen die besluiten rij om kwart voor vijf tegen FC Twente. Ja, wat heb ik hier onder mijn knopje zitten voor muziek? Nee, ik ben even de draad kwijt. Oh ja, we, we moeten de laatste trein halen and the monkeys and last train to Clarksville. Take the last train of Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4.30 because I've made your reservation. Don't be slow. Oh, no, no, no. I'm oh, no, no, no. Because I'm leaving. train and I must go Oh no no no Oh no no no And I don't know if I'm ever coming home Take the last train of talks Will I be waiting at the station We'll I try for coffee flavored kisses and a bit of conversation Oh no no no Oh, no, no, no. <laughs> Take the last train to Knoxville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All oh, alone, no, I'm feeling low. Oh, No, no, no. Don't know if I'm ever coming hij weet niet of hij nog thuis komt. <laughs> Monkies met de Last Train uh, to Clarksville. Maar wij gaan wel bijna naar huis hoor. Ja, ja. We zullen nog even een overzicht geven van de tv-programma's op primetime. Nederland 1 Nationaal om 8 uur. Flikker Maastricht om 5 voor half 9. De laatste 24 om 5 voor half 10. Studiosport Eredivisie om kwart over 10. En op 1 om kwart voor 11. Nederland 2 hebben we om 5 voor 8. Gort over de grens. 2 voor 12 begint om kwart voor 9. Nieuwsuur om half 10. En nu te zien op 10 over 10. Hey, dat reemt. En Shetland nog om 5 voor half 11. Nederland 3 First dates om 5 voor half 8. En dan hebben we schaatsen, de Wildkop. Dat begint om 10 voor half 9. En dat duurt maar liefst tot uh, 5 voor half 12. RTO 4 GTS om 8 uur. De Voice of Holland om half 9. En Ginec om 8 minuten voor half 11. Wat een raar tijdstip om mee te beginnen. Maar dat zal zijn oorzaken wel hebben, denk ik, met de reclame of zo. RTL 5: horrors, huurders en huizenmelkens om half 8. 10 paraat eenheid om half negen. De douane in actie om vier uh, voor half tien en 24 uur in de ER. Dat komt volgens mij elke dag. Dat begint om acht voor half elf. SBS6 heeft natuurlijk Lingro om acht uur. Mensenkennis, The Wall, Hart van Nederland weer en heel en En op uh, RTL7 hebben we hardcore porn. Ik heb dan gelijk eigenlijk. Ik wou eigenlijk iets anders. Zeggen. En Veronica heeft natuurlijk weer die Big Bang Theorie en het voetbalprogramma Veronica Insight dat begint om half negen. Ik heb nog één vocale voor je. Als we de. Ja, dat kan nog wel een stukje, denk ik hoor. Ja. Ik ga het afscheid van je nemen. Ik ne uh, de laatste wat trouwens, Udo Jürgens, Prachtige Duitse muziek. Dat schalt over Duitsland. Over de middengolfzender van Jansie Kago op de 1476 AM. Het plaatje komt uit 75 en heet Griechische wijn. Ja, nou neemt er maar een wijntje op. Het is tenslotte weekend. Ik zou zeggen heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot maandag. Hoi! Het was schon donker als <middels> ik door heimwärts ging.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 Aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann frage, Dat ik immer träume van daheim, du musst verzeihen. Griechisch allein, und die al Lieder schenk nog maar ein. Denn ik führe die Sehnsucht wieder in dieser Stadt, werd ik immer nur ein Fremder sein.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 sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Und das ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war.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 Allein, denn ik fühle die Sehnsucht wieder in dieser Stadt, werd ik immer nur een Fremder sein.